Prinses Rosette Er leefden eens een koning en koningin, die twee prachtige zonen en een klein dochtertje hadden. Zij had zulk prachtig gouden haar, dat wie haar ook zag, meteen van haar ging houden. Toen het tijd werd om de prinses te dopen, nodigde de koningin feeën uit uit de hele wereld en hield een geweldig banket voor dit geweldige banket. We zullen ons nu gaan excuseren. Vergeet niet, jullie normale gewoontes. Vertel me wat gaat gebeuren met Rosette? Uwe hoogheid, we vrezen dat Rosette de oorzaak kan gaan worden van vele ongelukken met haar broert. Ze kunnen zelfs doodgaan door haar. Dat is alles wat we hebben kunnen zien over je lieve kleine dochter. Het spijt ons erg dat we je niks beters te melden hebben. De koning en koningin waren erg droevig. De volgende paar dagen overlegde de koning met zijn ministers en wijze mannen... van diverse plekken van zijn koninkrijk. Maar niemand had een oplossing. Ondertussen bleef de koningin huilen bij de wieg van de baby. Mijn liefste, het lijkt erop dat er nog maar één kans op hoop is... De koning vertelde de koningin dat in een groot bos dicht bij het kasteel een oude kluizenaar leeft. En dat mensen van heinde en ver hem raadplegen. Laten we gaan en zijn advies vragen. Misschien weet hij wat we moeten doen om de ongelukken te voorkomen wat de veeën voorspeld hebben. Ze gingen de volgende ochtend al vroeg weg op hun paarden. En de mannen van de koning reden er achteraan. Toen ze het bos bereikten, stegen ze af omdat het bos zo dicht gegroeid was dat de paarden er niet doorheen konden. En ze gingen te voet verder naar de holle boom waar de kluizenaar woonde. De kluizenaar herkende meteen de koning en koningin. Welkom koning en koningin. Wat hebben jullie aan me te vragen? De koningin vertelt hem over wat de veeën hadden voorspeld over Rosette... en vraagt wat ze moet... En de kluizenaar antwoordt dat ze de prinses op moeten sluiten in een toren en haar er nooit meer uit moeten laten. De koningin bedankt en beloont hem en ze haasten zich terug naar het kasteel. In een enorme toren werd de prinses vastgehouden en de koning en koningin en haar twee broers gingen elke dag naar haar toe, zodat ze zich niet zou vervelen. De oudste broer werd de grote prins genoemd en de tweede de kleine prins. Ze hielden erg van hun zusje. Al snel erna werden de koning en koningin ziek... en stierven op dezelfde dag. Alle klokken in het koninkrijk luiden. Iedereen was bedroefd, met name Rosette. De tijd is gekomen dat je de troon bestijgt... De graven en raadsmannen laten de grote prins op de gouden troon zitten en bekronen hem met een diamanten kroon. Lang leven de koning! Lang leven de koning! Lang leven de koning! Nu dat we de heersers zijn, laten we onze kleine zus uit de toren halen waar ze zo klaar mee is. Goedemorgen, lieve broer. Haal me alsjeblieft uit deze saaie toren. Ik ben het zo zat. Laten we weggaan van deze lelijke toren... en dan zal de koning al heel snel een geweldig huwelijk voor je regelen. Toen zag Rosette de prachtige tuin... vol met fruit en bloemen, met groen gras en sprankelende fonteinen. Ze was onder de indruk. Wauw! Dit is het allermooiste wat ik ooit heb gezien. Wat pleziert je zo enorm. Wat is dat? Dat is een pauw. Het is een prachtig wezen. Ik verklaar dat ik nooit iemand anders zal trouwen dan de koning van de pauwen. Maar kleine zus, waar zullen we de koning van de pauwen vinden? Oh, waar je ook maar wil, heer. Maar ik zal nooit iemand anders trouwen. De koning en prins dachten na over hoe ze de koning van de pauwen konden vinden... Ze maakten een portret van de prinses die erg veel op haar leek. Omdat je niemand anders wilt trouwen dan de koning van de pauwen... zullen wij de wijde wereld ingaan om hem te zoeken. Ondertussen moet je erg goed passen op ons koninkrijk. Dank jullie voor alle moeite die jullie doen voor mij. Ik beloof dat ik goed voor het koninkrijk zal zorgen. De koning en prins vertrekken vanuit het kasteel... De koning en prins gingen verder en verder. Zo ver weg dan dat ooit iemand was geweest. Ze vroegen iedereen die ze tegenkwamen... Kent u de koning van de pauwen? Maar het antwoord was altijd nee. Uiteindelijk bereikten ze een weg waar in elke boom een pauw zat... en hun kreten konden al van ver weg worden gehoord. De weg leidde hen naar een stad waar ze mannen en vrouwen tegenkwamen die gekleed waren in de veren van pauwen. Ze zagen al snel de koning, die rondreed in een prachtige kleine gouden koets. Die schitterde door diamanten en werd op volle snelheid voortgetrokken door twaalf pauwen. De koning en prins waren opgelucht om de koning van de pauwen te zien. Jullie zien eruit als vreemdelingen. Wie zijn jullie? Heer, mijn broer is koning, net als u. En ik ben een prins. En dit, dit is een portret van onze zus, de prinses Rosette. We zijn van erg ver gekomen om te vragen of u met haar zou willen trouwen. Is haar hart net zo puur en prachtig als haar haar? Ze is honderd keer zo goed als dat. Goed dan... Ik zal haar met heel mijn hart trouwen en haar heel gelukkig maken. Ze zal hebben wat ze ook maar wil en ik zal echt van haar houden. Alleen waarschuw ik jullie dat wanneer haar hart niet zo gouden en prachtig is als haar haar, ik jullie zal straffen. Oh, absoluut. Daar zijn wij het helemaal mee eens. Goed dan. Gaan jullie naar de koninklijke gasten verblijven? En blijf daar totdat de prinses komt. Al snel kreeg Rosette een brief van haar broers... waarin stond dat de koning van de pauwen was gevonden... en dat ze snel al haar waardevolle spullen moest inpakken... en naar hem moest komen... omdat de koning van de pauwen aan het wachten was om met haar te trouwen. De koning van de pauwen is gevonden en hij wil met me trouwen... Rosette besloot haar broers koninkrijk in de handen achter te laten van de meest verstandige mannen in de stad. Zorg erg goed voor alles. Zorg dat de mensen gelukkig en tevreden zijn totdat de koning terugkomt. Ze gaat op weg en neemt alleen haar verpleegster, de dochter van de verpleegster en haar kleine hond Frisk mee. Ze neemt een boot en gaat de zee op. Wanneer Rosette en Frisk in slaap vallen, spreekt de slechte verpleegster de schipper aan. Zou jij heel rijk willen worden? Jazeker wil ik dat. Nou, dan geef ik je honderd gouden munten als je me helpt de prinses in zee te gooien. En wanneer ze verdronken is, zal ik haar prachtige kleren aan mijn dochter geven. We zullen haar naar de koning van de bouwen brengen, die maar al te blij zal zijn om haar te trouwen. <laughs> het vooruitzicht om honderd gouden munten te krijgen zorgde ervoor dat hij akkoord ging met het voorstel van de slechte verpleegster... De slechte verpleegster, de schipper en haar dochter, pakten de prinses op met haar verenbed en frisk en gooiden hen in het water. Nu was het bed van de prinses gelukkig gevuld met unieke veren die erg zeldzaam waren. Ze dreven namelijk altijd op water. Dus Rosette bleef drijven alsof ze in een boot had gezeten... Frisk, die plotseling wakker werd, begon te blaffen. Hij blafte zo lang en luid dat hij Rosette en alle vissen wakker maakte... die omhoog kwamen zwemmen rondom het bed van de prinses. Ze duwden er tegenaan met hun grote koppen. We zijn voor de gek gehouden. De slechte verpleegster en de schipper waren inmiddels al heel erg ver weg. Laat ons naar land haasten. We zullen al dicht bij de stad van de koning van de pauwen zijn... De dochter van de verpleegster deed Rosettes mooiste kleren aan... en bedekte zichzelf van top tot met diamanten. De boot bereikte nu de kust van het koninkrijk van de koning van de pauwen. Toen ze uit de boot stapten en de bewakers die door de koning van de pauwen gestuurd werden hen zagen... waren ze erg verbaasd. Haal me iets te eten, anders laat ik jullie hoofden eraf hakken. Niet alleen heeft ze geen gouden haar, ze is zo slecht. Wat een bruid voor onze arme koning. Ze is er niet waard om van de andere kant van de wereld gehaald te worden. De optocht was lang en ging langzaam op weg. En de dochter van de verpleegster zat op haar koets... en probeerde eruit te zien als een koningin. Ze sloeg en kneep iedereen die ze maar kon bereiken. Ondertussen bereikten Rosette en Frisk met de hulp van de vissen... de kust van het koninkrijk van de Pauwen. Heel erg bedankt, vrienden. Ik zal jullie hulp nooit vergeten... en jullie verhalen aan mijn vrienden en familie vertellen. Kom op, schieten. Ga voorop, Frisk. De optocht bereikte het paleis waar de koning van de Pauwen wachtte... met de broers van Rosette om de prinses te verwelkomen. De nepkoningin stapte uit de koets en schopte een pauw die dichtbij stond. Ga uit de berg! Wat? Jullie twee bedriegers die zichzelf koning en prins noemen... durven mij zo'n streek te leveren? Jullie zuster heeft geen gouden haar... en is zeker niet aardig. Stellen jullie voor dat ik met dit harteloze wezen trouw? Maar zij is niet onze zuster. Er is een misverstand! Leugens, leugens en alleen leugens. Bewaker sluit hen en hun zuster op in mijn grote toren als gevangenen. Stop! Rosette rent naar de koning van de pauwen met frisk achter haar aan. Ze knielt voor de koning. O, oh, koning van de pauwen, ik ben de echte prinses Rosette. En zij, daar, verkleed als mij, is de dochter van mijn verpleegster. De koning van de Pauwen was geschokt. Rosette legde alles uit aan de koning van de Pauwen. Bewakers, grijp de verpleegster en haar dochter... en bind ze vast met touwen en gooi ze in de zee. De bewakers lieten onmiddellijk de broers vrij... grepen de slechte verpleegster en haar dochter... en toen draaide Rosette zich naar de koning van de Pauwen en zei... O, oh, koning van de Pauwen, doe ze alsjeblieft geen kwaad... Vergeef ze, omdat hun hebzucht hen in zijn greep kreeg. Als je ze het vergeeft, dan zullen ze zeker leren van hun fout en niemand ooit meer kwaad willen doen. De koning van de pauwen was erg onder de indruk door het gebaar van Rosette aan de slechte verpleegster en haar dochter, ondanks dat zij hen probeerde te kwetsen. Hij glimlacht. Niet alleen is je haar van goud, je hart is zo van goud als het maar kan zijn. Ik ben erg onder de indruk. De koning van de pauwen vergeeft de slechte verpleegster en haar dochter. De verpleegster geeft Rosette al haar kleren en juwelen terug... en de kilo's aan gouden stukken. De koning van de pauwen maakte alles goed met de koning en de prins... vanwege de manier waarop zij waren behandeld. Het huwelijk vond meteen plaats en ze leefden nog lang en gelukkig. Zelfs frisk... Die genoot van de grootste luxe en meest geweldige tractaties leefde nog lang en gelukkig.